4 uur. Christian Bonenbakker met het NOS journaal. Maleisië heeft het lichaam vrijgegeven van Kim Jong Nam, de halfbroer van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong Un. Hij werd vorige maand in Kuala Lumpur vergiftigd en dat leidde tot een diplomatieke rel. Volgens Maleisië was de moord het werk van Noord-Korea, maar dat land ontkent dat met klem. Op verzoek van de nabestaanden is het lichaam nu vrijgegeven, zegt de Maleisische premier Razak. In ruil daarvoor laat Noord-Korea negen Maleisiërs vrij die daar ruim een maand hebben vastgezeten. Het conflict is daarmee opgelost, zegt Razak. De politie in Italië zegt een aanslag op de Rialto-brug in Venetië te hebben vereideld. Afgelopen nacht zijn vier Kosovaren opgepakt die volgens de openbaar aanklager aanhangers zijn van terreurgroep IS. De groep werd al maanden in de gaten gehouden. Op opnames van afluisterapparatuur was te horen dat de verdachten de aanslag in Londen van vorige week vierden. Ook zouden ze informatie van extremistische websites hebben gedownload over hoe aanslagen moeten worden gepleegd. Een vrachtwagenchauffeur die in oktober 2014 een wegwerker bij Woerden doodreed, krijgt een taakstraf van 240 uur. Ook mag hij zes maanden niet rijden. De man uit Lelystad negeerde die nacht meerdere signalen op de A12 en reed bij Woerden in op een wegafzetting. De wegwerker raakte bekneld tussen twee wagens van Rijkswaterstaat en overleed ter plekke. Een andere wegwerker raakte ernstig gewond. Hoe de chauffeur alle signalen op de afgesloten rijbaan heeft kunnen missen, blijft onduidelijk. Het aantal meldingen van fysiek geweld op scholen is vorig jaar toegenomen. Bij de inspectie voor het onderwijs kwamen 569 meldingen binnen. Dat is een derde meer dan in 2015. Een verklaring voor die stijging heeft de inspectie niet. De meeste meldingen komen uit het basisonderwijs. Waarschijnlijk komt dat doordat vechtpartijtjes op het schoolplein ook onder fysiek geweld worden gerekend. Het weer, geregeld zon en het is 19 tot 22 graden. Pas tegen zonsondergang koelt het langzaam af. Morgen opnieuw zulke temperaturen met eerst geregeld zon... maar later neemt vanuit Zeeland de kans op een regen- of onweersbui toe. Dit was het NOS Show. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad alweer flinke vertraging op de A1 naar Amsterdam... tussen Barneveld en Hoeverlaken 5 kilometer, de opbrandwerkzaamheden. 10 minuten vertraging voor de tunnel vanuit Amsterdam op de A4. Richting Rotterdam op de A4 verknoopt het Ippenburg 5 kilometer door een kapotte vrachtwagen. A15 vanuit Europort naar Rotterdam. Dik een half uur vertraging verknoopt het Vaanplein. Daar zijn bergingswerkzaamheden. Twee rijstroken zijn er dicht. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Een hele goede middag, luisteraars. Het is donderdagmiddag, 4 uur. Dus tijd voor muziek, moeder van live. Oftewel Hans met zijn vriend Ro in de middag. ZFM is te beluisteren op frequentie 106.9 en Kanaal 40. Maar u kunt ook een kijkje nemen in onze studio via internet www.zfm-live.nl. En wat kan u verwachten in de komende twee uur? De kolom van Mendy Schorl om half vijf. En natuurlijk het weer voor het komend weekend. Dat ziet er goed uit om half zes. En de spreuk van vandaag. Verstand moet je hebben, maar je hoeft het niet altijd te tonen. Dus dat zal ik niet meer doen. En we starten vandaag met een verzoekje. Full to cry van de Rolling Stones. Voor mijn vriend-collega... Van Tetterode. Mijn naam is Hans Wassenaar. Veel luisterplezier. En een extra vermelding. De muziekkeuze is vandaag weer van Ronald Kraaienstein. Oh Love so bad. I put my head on her shoulder, and she said, "Tell me all your truth. niet zo goed waarom ik nou een aparte vermelding moet krijgen. Hoe, hoe dat? Uh, mensen, aparte vermelding, bla, ja. muziek, van, Ja, bla. Ja, ja, ja nou, dat is er heel ja. bewust want je bent natuurlijk normaal het eerste uur er niet. Nee. Dus vandaar dat ik een aparte je vermelding heb. Je wilt geen verantwoording voor de muziek, hè? Jawel, ja, ja. Zo, ja, ja, zo. ja. Maar dan weten in ieder geval de luisteraars dat ze één uur extra goede muziek krijgen. Hé, <laughs> hey Hans. Ja, vertel. Ja. Je kijkt door je voorraad van je auto heen en je ziet een sterf. Wat doe je dan? Naar, uh, hoe heet dat tegenwoordig ook? Nee nee, nee, nee, nee. dan vraag je je vrouw of ze met de billen van de voorraad af wil. <laughs> ja, maar rij, mijn vrouw rijdt nooit met de billen op de voorraad. Nee, jou. Nee, oh. nee. Jou wel? En geen commentaar. Nee, nee, Oké. Okay, wat, okay. wat zij allemaal doet, dat wil jij niet weten. <laughs> nee, dat is me <maar> goed ook. <laughs> dus, hey, heb je nuttig zo'n voor te lezen? Nee, of nee nog niet. We gaan eerst een lekker plaatje draaien, toch? We gaan eerst een lekker plaatje draaien. Ja, een, een lekker plaatje draaien. breaking this uh, Rustig op beginnen, ik rustig? Ja, hartstikke goed. Goed, hè? Ja, hartstikke... Hé, hey, ik heb wel iets... Uh, de eerste officiële landelijke warme dag is een feit. Ja? Ja, dat staat op internet. Op het internet. is gelukt, staat er. Om 13.20 uur 20 werd vandaag voor het eerst... dit jaar 20 graden gemeten. Het, het is gelukt. Het is gelukt. Alsof iemand daar wat mee te maken heeft. Nee, maar het is wel gelukt. Het, het is gebeurd. Het is niet gelukt, het is gebeurd. Nee, er staat het is gelukt. Ja, dat kan er wel staan, maar dat is... Er? Suk fout Nederlands, jong. Ja, dat weet ik. Maar daarmee is het wel zukvoud lekker vriendelijk. Twintig... fout Nederlands. Nou, 20 graden. Ongelooflijk stuk fout Nederlands. Ja, maar wel, lekker 20 graden. Ja, kan wel zijn. Blijft stuk fout Nederlands. Ja, dat kan. Maar mijn Nederlands is ook niet zo best, hoor. Uh, ik het. had vroeger eens de struikelbrok. Ja. ja. maar één? Dat was een paal. Oh. Uh, dat was het Nederlands. Oh, je bent niet zo geboren, jongen. Nee, ik ben niet zo geboren. <laughs> nee, nee, nee. maar het is wel gelukt, die 20 graden. Dat vind ik toch wel, heel, dat is toch wel lekker, toch? Het was ook lekker weer vandaag. En ik zou je vertellen. Psst, ik Ik ga een geheimpje. Want ik moet het eigenlijk. Geimje. Straks naar voren lezen. Ja. Het is nog steeds lekker weer. Ja, maar morgen wordt het nog warmer. Ja. Staat er. Oh. Dus Scha het wordt. Geimpje 2. Maar straks ga ik het helemaal voorlezen. Oh. Maar, om, om half. Ja? Vind, vind, denk je dat je dat, dat je dat kan verkopen op de radio? Dat het beter wordt? Ja, nee. nee, dat jij het voorleest. Denk het wel. Oh. Gaat lukken. Oké. Okay. Ja, fijn. Ga, gaan, we ga, gaan we nou weer wat doen? Ja, nee, ja, gaan we wat doen. Okay. Met de bos. nummertje. Ja. Lekker nummertje. Maar je hoeft het niet eens zelf te maken. Is al ja, maar... ja, je, je zei net de bossen. Ik denk, jullie vier dat nou weer? Ik dacht ja, dat, dat je, ben ik. ik. dacht dat je zelf je liedje <laughs> ja. gemaakt had. Dat was niet zo. Ja. Ja, vertel eens wat. Ja, ik, ik, ik, is, is er iets interessants. Het evenementagenda. Vind je dat leuk? Nee. Oh, maar ik ga het toch doen. Oh. <laughs> Van april. 2 april. Jazz in Zandvoort met Francisca Tandooi. Theater De Krocht. Aanvang om half drie. De zevende plus de achtste. Het naaikamertje. Door toneelvereniging. Het naaikamertje. Toneelvereniging Wim Helderink. Theater de Krocht. Aanvang om acht uur. Om acht, de achtste. Aardappelschilkampioenschap, Kerkplein. Aanvang om twaalf uur. De negende. Johannespassion. Concert in Agatha Kerk. Aanvang om twee uur. De achttiende. Workshop. <coughs> Kunst en wijn. Door Wijn aan Zee. In Zandvoort Museum. Aanvang om half acht. En de 23ste Curinair Rondje Strand. Diverse strandpaviljoens. En tot en met 1 mei tentoonstelling This is China. Zandvoort Museum. This is China in Zandvoort. This is China. Dus we hebben Chinatown in Zandvoort nu. Hebben we ook. Ja. Oh. ja. Kan niet op hè. Nee, gaan al die Chinezen restaurants. Zijn, zijn we internationaal bezig of niet? Wat zijn we? Zijn we internationaal bezig Dat of vond niet? Dat stond ik je toch goed. Ja, Als je Duitsland als internationaal... Ja, dat is internationaal. Ja, we zijn internationaal bezig. Nee, dat klopt, Hans. Goed, goed, goed. Ik krijg kramp in mijn kaken ervan, maar je hebt gelijk. Is goed. Is goed. Even Latijn doen? Ja, laat me leuk. Het is weer wat anders, hè? Dan moet je het ook aankondigen, eigenlijk, hè? Ja, volgende keer weer. Uh, by Yo solo la me gustó, me la noche reggaeton lento. <laughs> <Die. Yeah. laughs> para un reggaeton lento es que no se ven en ese tiempo oh, oh. permíteme bailar contigo esta pieza entre todas las mujeres se resalta tu belleza me encanta tu firmeza te mueves con destreza y... muévete muévete muévete muy rica latina está llena de vida sube las dos manos dale para arriba dónde están las solteras las que no están bien miedo muévete muévete muévete yo solo la miré me gustó me pegué la invité hoy lemos pero un lento. Pues es que no se van en hace tiempo yo solo la miré me gustó me pegué la I say so come get laten gaan. Ik ga je Es imposible gaan. Ik ga je niet laten gaan. Ik ga je niet laten gaan. Ik ga je niet laten gaan. Ik ga je niet laten gaan. Ik ga je niet yo gaan. Ik ga je niet laten gaan. Ik Me je en laten video Solo la miré me gustó me pegué la invité y bailemos eh la noche está para un reggaeton lento de que no se bailan hace tiempo yo solo la miré me gustó me pegué la invité y bailemos eh. la noche está para un Zomerse sferen, is het niet? Nou, dat denk ik wel. Dat doet ze, nou, jongens, zomerse sferen. Kijk maar. Kijk man. Van die grote groene uh, bult met van dat rotzo komt eruit. Is dat, nou, dat een dat Ja, dat zijn zomerse sferen. Is dat? Ook oh, zomerse sferen. Ja, dat zeg ik drie en, keer. Ja, maar ik verstand zomerse sferen. Ja. Dan moet je even een knopje zitten hier al. Ja, <laughs> <laughs> ik zal nog wat anders zeggen. Ja, doe maar. <laughs> en maar de, de, de eerste Schippersbrug in Utrecht wordt geopend. Dus ja. het is wel, en daar staat dan wel de Daphne Schippersbrug. Maar ja, dat kan net zo goed ook Jannie Schippersbrug zijn. Dus dat maakt niet zoveel uit. Op 3 april. Dus dat is ook wel heel toevallig. Ja, ze ja, wilden ja. niet 1 april, want daar gelooft niemand het. Nee, uit. maar 3 april is ook mijn trouwdag. Dus dat komt hartstikke ja. goed uit. Dat heb je ook uh, twee dagen later gedaan. Anders had ook niemand dat geloofd. Nee, dat is waar. <lacht> ik denk ze zelf ook niet. <lacht> ja. Nou ja, ik ken Jannie een beetje. Dus... Ja. En? Nou ja, dan... Uh... Ja, dat durf je niet te zeggen, hè? Nee, nou, wel, Want kijk, het is natuurlijk een wonder dat jij en Jannie bent blijven plakken. Dat is waar. Ja. Maar ze hadden goede bison kit. Wat hadden ze? Bisonkit. Ja. Ja, maar ja, goed, ik weet niet uh, wat je er verteld hebt, maar... Er ja, dat... zal er inmiddels achter zijn dat het niet zo is. Ja, maar ze gaan nou niet meer terug. Nee. <laughs> Gaan we weer? Ja, gaan we weer? Je hebt niks nuttigs. Nou ja, die Daphne dat vond ik wel. Die, die Schippersbrug, dat vond ik wel. Want dat is in Utrecht, dat is niet eens in Zandvoort. Nee, maar dat staat op internet, een groot, het wordt geopend. Nou ja, dat zal dan wel. Ah, dus meld het eventjes. Nou. Maar uh, ja, als je, ja, ik kan ook wat anders over Pluspunt bijvoorbeeld uh, gaan vertellen. Nee, dus, nee, nee. Doe nee, maar niet, hè? Ben, ben je te laat. Je ben je te laat. Dan doe ik het straks. Ja. I wake up every evening with a big smile on my And it never feels out of place And you're still probably working At a nine-to-five pace I wonder how bad that tastes When you see my face Hope it gives you hell, hope it gives you hell When you walk my way Hope it gives you hell, hope it gives you hell Now where's your picket fence, love? And where's that shiny car? No! Is een column gaan doen? Ja, laten we dat maar doen. Ja, weet je ja, ja, Ja, ja, ja. Ben je het heel zeker? Ja, ik weet zeker. Oké. Nou, oké. De kolom van, van de, de, week, de week. Van Mindy Schoorl. Van Mindy Schoorl. En ik moet zeggen, het is een hele leuke column. Ja, ik vind het echt dat... Leuk. Dat ik vind bepalen hem, we zo meteen. Ik vind hem leuk. Dat kan. Het gaat over... Je, spruit, bent, de, je bent de enige. Sproetjes. Dat waren opperbeste weersomstandigheden afgelopen weekend. Voor Runners World, Zandvoort, Circuit Run. En daarmee zo'n lekkere oproep voor de lente. Komt u maar buiten leven. Komt u maar spontaniteit. Komt u maar keuvelen en kletsen. Komt u maar zonneschijn. En met de lente komt natuurlijk de frisheid en natuurlijke schoonheid weer hoog in het vaandel te staan. De beauty-trend van deze tijd? Het laten tatoeëren van sproetjes. Hoe verzin je het? Het toont frisheid en geeft een natuurlijke schoonheid. Nou ja, ik zie het goed moet je maar zeggen. Alhoewel... Zoveel mensen met krullen vaak stijl haar zouden willen hebben. En mensen met stijl haar doorgraag een slag in haar haar zouden willen hebben. Ze zou, zouden mensen met sproetjes zo vaak niet willen hebben. En klaarblijkelijk nu dus ook andersom. Ik moet eerlijk zeggen, ik was er zelf ook niet gek op. Het geeft zo'n pippi-look. Maar anderzijds, pippi kreeg de look om er ondeugend... wijzelijk fris en stoer en eigenwijs uit te zien... Alleen ingrediënten waarmee Ega er zo van houdt. Ik zou me niet zijn zonder. Nee, ik zou mij niet zijn zonder, is zijn uitleg. Maar voor mensen met sproeten kan het anders een huisaandoening voelen. Aan de andere kant zie je het als een persoonlijk kenmerk. Een streepjescode die nu dus duur betaald mag worden. Ervoor betalen om ze weg te laten halen. Of ervoor betalen om ze aan te brengen. Het is een keuze aan ieder... Maar je krijgt ze alle, je krijgt ze omdat ze erbij je horen. Als je ze niet hebt, ga je dan zoeken naar wat jou wel uniek maakt. Sproetjes blijkt een groot schaapachtig gehalte te hebben. Hoe heet het? Een groot schatte, hè? Ik, een groot schat, schattigheidsgehalte te hebben, Schattigheidsgehalte. Melanie, in, nee, melanine is de pigment dat zorgt voor de kleur van je huid en de haren. En als de zon schijnt, krijg je meer melanine... waardoor je een mooie bruine kleur krijgt. Zomersproeten ontstaan of je sproeten die je hebt... kun je beter zien. De lente is in aantocht. En daarmee ook de sproetjes. Laat een van de zeven schoonheden maar mooi tot bloei komen. Het straalt de zon vanzelf weer. Men die Hoe heet dat woord nou? Schattigheidsgehalte. Schattigheidsgehalte. Ik vind ik een heel mooi woord, weet ja, je dat? Mooi. Wat een leuk woord vind ik dat. Ja. Ja. Onthoud hem en vertel hem thuis nog tien keer. Ja, jij hebt het ook. Een schattigheidsgehalte. <laughs> wat heb ik? Een schattigheidsgehalte. Nee, weet je wat mijn vader altijd zei nou. Dat zijn mensen met stalen zenuwen. Als je dat hebt? Ja, ja want dan komen die uiteinden komen door je vel heen en die gaan roesten. Oh, dat is, ja, daar heb je gelijk in. Nee, mijn vrouw nou, ik er... niet, dat zijn mijn vader. Ja, mijn vrouw zijn wat anders, maar dat mag ik niet zeggen hier. Dat zakje straks ook wel buiten de uitzending. Zeg. Ja, dat is goed, dan vertel ik het wel hoor. Dat is goed. Dus dat ik nog in mijn vader ongeveer dat eten in je klas. Ja, mooi, hè? Ja, mooi, is? Pla mooi plaatje. Ja. Het is ook een uh, schattigheidsgehalte. Wat zegt hij nou? Een schattigheidsgehalte. Ja, ik vind het gevoeligheidsgehalte. Ik vind dat zo'n mooi woord. He? Ja, ja, ja, maar, <laughs> ja, nou, ja nou, dat, dat... Schrijf hem even op. Ja, heb ik gedaan al. Heb je hem al op? Ja. ja ik heb hem op. Oké. Okay. Ja. Kan ik hem op je voorhoofd plakken? Nou, doe me niet. Dat <laughs> nou, doe ik me lief hoor. Ja, zal ik even nog wat voorlezen? Nou, als het echt moet. Nou, nee, het hoeft niet, maar het doet me wel. Het gaat over de filmclub Simon van Kolm. Manchester by Sea. Op woensdag 29 maart om half acht. De winnaar van twee Oscars: beste mannelijke hoofdrol en de beste scenario. Lee Chandler is een klusjesman van een klein appartementencomplex in een buitenwijk van Boston. Hij vult zijn dagen met sneeuwruimen, lekkages verhelpen en het ontwijken van smadtak met de huurders van de woning. Small talk. Ja, dat is het. Zijn avonden spandeert hij alleen. Of ruzie maken in de kroeg. Als zijn oudere broer Joe plotseling komt te overlijden... blijkt de ontsteltenis van Lee... dat hij de voogdij over zijn neef Patrick heeft gekregen. En dan begint het natuurlijk. Lee keert terug naar zijn geboorteplaats. Een plek die hij niet voor niets heeft verlaten. Een ontroerende film waarbij slechts weinigen het droog zullen houden. Niet in de eerste plaats door de fantastische acteerprestaties... van Chesney Affleck en Michelle Williams. Manchester, Bessie rond twee Oscars, die voor de mannelijke hoofdrol... en de beste originele, originele scenario. De locatie, Zirke Zandvoort, Gasthuisplein 5. En zoals ik al vermeld heb, woensdag 29 maart. Telefoonnummer 023 5718 686. De website is .nl. Nou Niet om het een of ander, hoor. Ik vind het een prachtige verhalen geweest, het lekker voor en zo... Maar woensdag 29 maart, dat is gisteren. Dat ja, vriend, Die hebt ja. gelijk. Ja, natuurlijk heb ik gelijk. Maar waarom zeg, ik zeg je niet dat als... niet meteen dan? Nou, ik hoor je graag praten. Oké, okay, nou, ja. dan heb ik iets verteld wat eigenlijk geen zin <laughs> heeft. Nou, u ja, kan, maar, ik kan er dus niet meer heen. Als u heel snel bent, dan kunt u hem nog zien. Ja, dan moet je heel snel zijn. Ja, Terug in de tijd. Dit ja. is ZFN.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 Hier even we over de centrale hem weg. Ja, dat is een, een nieuw, nieuw bod. Ja. Van 5 miljoen. Ja. Goedemorgen, buurman. Ja. En dan vroeg ik al: wat gaan ze met die centrale dan doen? Nou, die gaan ze gewoon sluiten. Ja, sluiten of ze, of ze gaan hem houden, Ja, bouwen. Ja, beetje... Maar nou, wat ik wel vreemd vond, van wie is die centrale eigenlijk? Die is volgens mij uh, van de netbeheerder. Een netbeheerder. Want er staat namelijk dat die, uh, een, een energiebedrijf van de bron en de gemeente Amsterdam. De Tridios Bank en de stichting Doen hebben dat gedaan samen. Dat bot dan, hè? Ja. Dus ja volgens mij is het nog een van de laatste olie- of kolencentrales. Dat weet ik ja. niet zeker. Oh, dan is het wel goed dat die dicht gaat. Ja, het, het is geen schone centrale. Nee. nee, er komt genoeg uit, denk ik. Als je dat langs rijdt. Ja. <laughs> dan dus zie je ja. inderdaad ja. wat eruit komt, ja. Ja, rook. Ja, nou, behoorlijk, ja. Ja, ja slecht, uh, slecht voor het milieu, hè? Ja. Dat, Toch? Uh, ja ik, nou, ik weet niet precies wat ze stoken, Hans. En ik weet niet precies wat voor maatregelen ze nemen, dus... Dan blijf ik even af. Ja. Nou, ik en, zie het staan. Ik denk, jeetje. Wat ik, moet je nou met de doen? Ik het weet alleen handen. dat er een actiegroep is om een ding dicht te gooien. Ja, ja dat zal wel die uh, stichting doen zijn dan waarschijnlijk. Ja. Nou. Ja, de Tijganger is de stichting laten. Ja. Dan heb je doen en laten. Ja. Ja, heel goed. Ja. Ja. ja, ja. Ken mijn klassiek is wel. Nou, inderdaad, ja. 106,9 ja. ligt. Dat is ongeveer... Dat is ongeveer hetzelfde als hij zegt: als je wie een kuil graaft voor een ander. Die wordt moe. Die wordt zelf moe, ja. precies. Hoe vaak kan hij niet delegeren? Dat kan ook nog. Ja, dat kan ook. Dat kan. <laughs> hij kan ook tegen jou zeggen: graven. <laughs> We don't need no thought control. No dark sarcasm. That's true Ja, het laatste stukje, dat is, uh, Geweldig. Je, je, je kent die clip? Nee, ik ken hem niet. Uh, het, het is de schoolmeester die uh, alle kindertjes uh, um, straft op school. Ja. En dan komt hij thuis en dan moet hij van zijn vrouw het eten opeten. Oh, goh. Nee, nee, ik, kan, nee ik, ik heb wel zoiets gezien, dat was een soort tekenfilm, was dat? Ja, dat oh. klopt, dat is onderdeel daarvan. Oh, is dat eronder, dat, en, ja. dat heb ik wel gezien, ja. dat stukje. Ja. ja. Hey, ik, ik lees nu net weer op internet dat. de zelfrijdende treinen komen eraan. Wat denk je daarvan? De machinisten gaan verdwijnen. Ja. Vind je het niet eng, het idee? Nee. Waarom niet? Ja, want volgens mij hebben ze in Amerika al heel lang zelfrijdende metro's. Is dat zo? Amerika of Chicago, één van de Ik vind het. Uh, ja. dus, maar, maar het probleem is als er hier bijvoorbeeld een hertje oversteekt over het spoor. Nee, is hij dood? Die ziet hij niet. Nee, hij rijdt gewoon door. Die nee, is hij ja. Dus als je hij... met z'n allen op het station gaan staan. En de die neemt een biefstuk mee. Ja, de dat, de dat, dat, een ja, stukje rug mee. Ja, dat kan natuurlijk. Ja, ja ik, ik vind het een eng idee. Net zoals die zelfrijdende auto's. Nee, dank je ja, dus ja, wel. Sommige mensen die, die kunnen het ja. beter wel hebben. Want die rijden zo slecht. Die kunnen beter zo. Maar... Ja, Hans, in Capella en de IJssel. Als je daar met de trein stopt. Daar heb je een kantorenpark zitten. Trivium. Ja. En daar rijdt een zelfrijdende ja, zo'n zo, soort elektrisch autootje ja. er heen en weer. Die pendelt. Ik, ik weet al, wij zijn ooit... Ik heb bij Siemens gewerkt en we hadden een, uh, een magazijn in, uh, in Kiel zitten. En dat was ook zoiets... Uh, daar reed je ook allemaal die wagentjes zo rond. Ja, willekeurig wil ik weer uh, gewoon wat voor magazijn. Ja. Die, die, dat, ja. dat werkt al zo. Ja, ja, ik vond dat, ja maar ik blijf, ik blijf het eng vinden met mensen. Je blijft uh, mensen, en... mensen, mensen vervoeren en dan uh, niemand eigenlijk een grip op de trein hebben. Dat, dat vind ik eng. Ja. Ja. ja. Dus zal dan het kaartje ook goedkoper worden? Dat nee. ze weer... Denk het niet, Nee, he? want ze moeten met z'n allen... Begrafen, de begrafenisverzekering wordt weer doen Ja, dat denk ik ook, ja. ja, ik, ja. nee, ik vind ja. het geen leuk idee. Nee. Maar dat, um, dat had je al vier keer gezegd. Dus, uh, dus, dus vertel volgens ik... mij vind je het geen leuk idee. Zal ik het nog een keer zeggen? Maar ja, doe maar. Ik vind het geen leuk idee. Ja, zie, oh, je bent zo braaf, man. Je luistert zo goed. Ja, altijd ja. dat heb ik thuis geleerd. Ja, het is jouw dag, hè? Ja, mijn nee, dag. <laughs> A map makes the day that lights the way. Het blijft een geweldig nummer opgeven. Ja, ja, ja, ja. ja, maar die vorige vond ik ook mooi, de Wolf. Dat vond ik nog steeds mooi. Dat is ja? ook, ook zo'n klassieker, hè? Ja ja ja, ja, ja, nou, ja, ja, ja, ja. Alhoewel Pink Floyd wel betere klassiekers uh, op zijn naam heeft. Ja? Ja, zo? Ja. Wish you were here. Oh, ik ben er al, hoor. Ja? Ja. Ja, het is ook een titel van een nummer. Het is niet mijn wens, oh, hoor. Oh, ik anders. dacht dat je dat tegen mij had. Nee, nee. nee, dan wens ik heel andere dingen. Oh, sorry. Ja, dan hoef je niet te spijten nee, hoor. Nee, nee, nee. Het nee, nee, nee. nee, nee. zijn ook mijn wensen. Eens even kijken. Oh, we hebben wel. Ja. ja. Ik, ik wil even... Oh, je gaat wat vertellen. Nou, de, de, de, de gaat Holocaust... Gaat maar even koffie Mo halen. Hans gaat even wat vertellen. Ja, de Holocaust monument dat komt. Ruim 102.000 slachtoffers van de Holocaust krijgt 70 jaar, 70 jaar na de Tweede Wereldoorlog, een eigen monument. In Amsterdam zal een monument verrijzen van alle namen van de Nederlandse Holocaust slachtoffers die geen graf hebben. Nou, dat vind ik prachtig. Maar wel een beetje ja, laat. Ja, precies. Dat is wel jammer dan. Uh, ja, wat ja, moet je er verder van zeggen. Het ja, blijft dat het zo... te laat. Is. Ja, te laat. En het ja. blijft een trieste periode. Toch? Wat van het monument? Ja, nee, dat, wat er toen gebeurd is. Oh, wat, wat was het? 70 gebeurd? jaar geleden. 70 jaar geleden. Dat weet jij niet. Toen was jij er natuurlijk nee. nog niet. Ja, ik ook niet hoor, maar... Oh. Nee. Je denkt dat er nog allemaal heel weinig zijn die er toen waren. Dat wordt er steeds minder, denk het ik. Het enige nou. wat me benauwt is dat de geschiedenis zich aan het verhalen is, als we nu oppassen. passen. Ja, dat ben ik helemaal met je eens. Ik ja, ben nee. het niet gaan met je eens, maar nu wel. Nee, al... precies. Oh, serieus, nood. En door. <laughs> nou, ik vond het wel heel serieus, ja, toch? Ja, Precies, dat zeg ik. Ah. En door. Nou ja, je kan. Door. Doe maar. Door. Nee, die heb ik niet. Ik heb geen doe maar. Nee, heb je die niet? Nee. Ik heb Huey oh. Lewis. Oh, zo goed. Zeg, Hans. Ja. Hans, Hans, Hans. Hans. Ja. Hans. ja. Hans. Ja, ik was Hans, even. Hans. Ja. Hans. ja. Hans. Ja. Bijna het eerste uur klaar. Ja, het is snel. Hans, gaan, Hans, Hans. Ja. Ze zijn bijna klaar. Ja. Koffie. Is, is ja? Ja. ja? ja oh, lekker. En ik denk dat ze thuis een beetje aan het eten gaan zitten aan de dish. Ja? Nou, in vijf uur. De vijf uur. Ik weet niet wat aardappelschillen, schillen? Ze wonen hier in Nieuwenburg. De schillen. Piepersjassen. Piepersjassen. Ja, dat zijn ze aan het doen. En weet je wat ze eten? Ik denk dat ze spruitjes eten. Ja, dat vindt Toet lekker, daar een beetje tussen. Ja, ja, ja, ja. <laughs> nou, weet je wat, we gaan uh, ja. um, um, gewoon met een muziekje eruit. Lijkt me leuk. En dan zien we elkaar weer naar reclame, nieuws oh. en reclame. Als ik mijn bril opzet, wel. Ja. <laughs> uh, voor de duidelijkheid, um, ik ben hier gevraagd, hè, dus ik ben uh, wel een soort van vrijwillig. Dus... Ja, Hans, ja Hans die praat nu terug, maar ik heb lekker zijn microfoon dichtgezet. <laughs> dus uh, ja, ja, misschien kunt u de lip lezen thuis, dat kan...